Bij een enquête onder ziekenhuispatiënten door verzekeraar Zilveren Kruis zijn privégegevens van verzekerden gelekt. Deelnemers kregen de gegevens van een andere patiënt gemaild, zoals de naam, de afdeling waar ze opgenomen waren geweest en de duur van het ziekenhuisverblijf. Zilveren Kruis heeft een excuusbrief gestuurd en een speciaal telefoonnummer geopend. Amerika gaat vandaag naar de stembus voor tussentijdse verkiezingen. De uitslag zou president Obama de komende periode vleugellam kunnen maken. Nu hebben de Democraten nog de meerderheid in de Senaat en de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Maar het ziet er naar uit dat de Republikeinen in beide kamers de meerderheid krijgen. Premier Rutte neemt vandaag vlucht MH19 dat is de opvolger van de MH17, om in Maleisië over de vliegram te praten. Er is kritiek omdat Nederland mogelijk sneller spullen had kunnen bergen. Een Oost-Oekraïnse rebellenleider heeft in de Volkskrant nog eens gezegd dat zijn strijders niet verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van het toestel in juli. Ze hadden wel luchtdoelraketten, maar die waren volgens hem nog onderweg vanuit Lugansk. Het aantal asielzoekers in het Drentse dorpje Oranje wordt voorlopig bevroren. De gemeente Midden-Drenthe had eerder met het COA afgesproken dat er 1400 asielzoekers zouden komen. Tien keer zoveel als de inwoners van het complete dorp. Die vonden dat absurd en kwamen met een petitie. Er zijn nu bijna 500 vluchtelingen in Oranje. Voorlopig komen er geen nieuwe bij. Het weer meest bewolkt, vooral in het oosten veel regen. Aan een zee is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest bij de ANWB. In totaal staat er 180 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Buntschoten 5. Ook op de A1 tussen Blarikum en Knopend Muidenberg 7 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Knopend Prins Klausplein en Zoetewouderdorp 8. Door een ongeluk, er zijn daar twee rijstroken dicht. Ook op de A4 richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoetewouderijndijk 5. A7 Horenzaandam tussen Tussen horen en Purmeren Noord, 10 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen knooppunt Rotterpolderplein en Bad Hoeverdorp, 5. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld, 5. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat het vast tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Er staat er 5 kilometer. En de laatste op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. 6 kilometer op de parallelbaan.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 En uh, het gedicht is ook een en al ellende. Ik mis de liefde. Oh, oh jee. Heel gevoelig. Tussen de muziek door natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur... naar de lokale radio ZFM te blijven luisteren. En ik moet je nog even spreken. Weerbericht van gisteren. Ja. Denk ik nog even aan terug, Albert Jo. Ja, ja, ik ging ah, lekker de mist in. Om half drie gaan we hem zo dadelijk uh, weer doen. Dan heb je een herkalsing. <laughs> doe je best. <laughs> ik, ik, doe mis je best. Legs, ik mis Lex. Ik mis Hier is Severs Garden en To The Moon and Back... All the hurt inside Guess she knows From the smiles and the look In their eyes Everyone's got a theory About the bitter one They're saying mama never loved them much and daddy never Keeps in touch That's why she shies away from humans never define She's saying, but love is like a barren place We're reaching out for human faces It's like a journey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 Dat was er dan één hè? uit de, de, de jaren tachtig, de dames van Mai Tai en Female Intuition. Race Radio. Report. Ja, en voor de eerste keer vandaag schakelen we live over naar het Park Zonvoort. Want daar is onze racereporter Willem van der aanwezig bij de finale races. En ja, onze weerman uh, Albert J. Vos die had een <laughs> beetje mooi weer voorspeld. Maar uh, ja, je moet uh, niet uh, zomaar in de duinen staan, hè? Een beetje regenachtig, Willem. Goedemiddag. Goeiemiddag, ja. ja daar wilde ik al wat jou nog even over hebben... maar dat doen we voor wat natuurlijk. <laughs> Maar goed, uh, circuitpark Park Zandvoort met de uh, Formido uh, Finale Races. Vanmorgen om 9 uur uh, reeds begonnen met een uh, eerste race voor de Porsche GT3 Cup. De uh, Challenge Benelux staat veel ook nog een titel in te verdienen. Uh, de kampioen uh, moest daarmee nog uh, bekend worden. Nou, die race uh, vanmorgen werd gewonnen door uh, Sapje Maze. En op de tweede plaats uh, Jeffrey van Hooydonk. En derde zonder van S. Uh, Sapje Maze tegelijkertijd uh, gekroond als uh, kampioen in. Ik was Porsches rijden overigens op dit moment uh, ook nog in de ronde. Rijden nu een uh, 50 uh, minuten race. Aan uh. de leiding gaat op dit moment uh, wederom Saakje Maas. Uh, en uh, dat doet hij samen met zijn uh, teamgenoot. Uh, en die zijn op weg uh, naar een uh, over. Ik zie inmiddels dat hij ingehaald zijn door de equipe van Jeffrey van der Hooydonk en uh, Koen Wouters. Dus uh, voor Koen Wouters toch wel een succesvol uh, weekend Zandvoort. Uh, gisteren al een race gewonnen in de Porsche... En uh, dat gaat hij vanmiddag nog foos doen. Vanmorgen deed hij ook mee in de Renault Clio Cup uh, Dus uh, ja, daar breekt hij nog geen uh, porten. Clio uh, kampioenschap wat nog helemaal open stond. Het ging tussen uh, Niels Langeveld en Sebastian Gleegemolen. Mm.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 We gaan zo dadelijk uh, beginnen hier met de uh, Formule Renault, uh, Renault 1.6 race. Oké okay, Willem, bedankt voor deze update. We komen straks weer bij je terug. Ah, Oké, okay, tot zo. Tot hm. zo. Willem van deze live vanaf Circuit Park Zalvoort... en straks meer van Willem van deze over de races op het circuit. We're oh.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 Zometeen krijg je het uh, CFM Weerbericht. Ik wil Albert Jan er nog even op uh, aanspreken. Want ik kom hier aan bij de studio hè, aan de Torweg Tina. Allemaal zomerse muziek meegenomen. Ja. Nou, het wordt hem niet, hè? Vandaag. Raindrops. Maar dat horen ze dadelijk in het uh, weerbericht na het volgende plaatje. Maar eerst golfnieuws. Ja, luisteraars. Uh, de golfliefhebbers onder u weten het ongetwijfeld. De afgelopen woensdag is het World Matchplay uh, golf toernooi van start gegaan. Op de baan vlakbij Londen.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 En Joost Luiten heeft vanmorgen helaas naast een plek in de finale van de Volvo World Match Play Championship gegrepen. De 28-jarige Blijswijker moest in de halve finale buigen voor Mikko Ilonen uit Finland... die na 17 holes een onoverbrugbare voorsprong van 2 om 1. Dus 2 holes meer gespeeld, beter gespeeld dan Luiten met nog 1 hal te gaan, dus dat kon Luiten niet meer inhalen. Luiter speelt vanmiddag en is staat, euh, speelt vanmiddag later om de dag nog om het brons...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 Beide wedstrijden zijn nog all square. Ze staan nog gelijk. Wij houden het voor u in de gaten vanmiddag. Ja, kan ik nog instappen bij het golf? Nee, jij wel. Ja, oké. Okay. Wil je me lesgeven dan? <laughs> Komt goed, hè? <laughs> Zometeen weer bericht. maar eerst Ten Sharp. Hier is die mooie single. You. all right with me. As long as you are by my side. Just said nothing I don't mind Your looks never lie I was always I try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 Al dus Rico Schreudel. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl... of naar www.ricoweer.nl. En zometeen gaan we kijken naar de wedstrijden in de eredivisie... bij Salford op zondag. Maar eerst weer even een lekkere plaat voor je. Hier is Nielsen en Miss Montreal. En hoe... En ineens zag ik je lopen en ik dacht ooh ooh. Ik was meteen om de boven en jij om de hoek. Oe, en we liepen samen verder en ik dacht ooh ooh. Pas erbij ineens zo En ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier verlaat? Oeh, oe. En we vliegen door de dagen. En het voelt. Niet vragen, maar wat nou als ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht, als we bijeen. So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 Dance with Somebody. Zometeen gaan we weer over naar Wilfredens op Park circuitpark. Want daar is gaande de derde race van dit weekend van de formule Renault 1.6. Alles daarover hoor. Zometeen voor onze race reporter Willem. Maar eerst De La Soul. And I when Me myself and I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 Dit heb jou een beetje saai leven, hoor. Meet myself en I. Jullie de zin van De La Zol. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Ja, we schakelen wederom live over naar Circuit Park, Zalvoort naar onze. Deze reporter Willem van deze die het hele weekend al aanwezig is op het circuit bij de finale races. Willem. Ja, <laughs> ja dat klopt. <laughs> nee, fina formido finale races hier in het circuit. Park Zandvoort, afsluiting van het race dan. En daar zijn we nu bezig met de Formule Renault 1.6 race. De derde race van het weekend alweer. De twee eerder, uh, gisterenmiddag en uh, vanmorgen, die werden gewonnen door uh, de Australiër Anton de Pascal. En die Anton de uh, Pascal, die is uh, nu ook weer uh, vertrokken, ja, hij heeft de leiding, uh, is de man of de jongen... Uh, ja.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 Willem, nog even een vraag. Uh, dit weekend uh, de finale races, dus. Formido finale races op circuit. Uh, Rijden er ook uh, Salvoortis mee? En in welke klasse? Zo so, ja, dus. Uh, de rij uh, in ieder geval rijdt in mee. En die uh, rijdt mee in de PPO. Normaal gesproken rijdt hij uh, TNFT. Uh, dat is 8k. Wint daar alles. En nu doet hij uh, dit weekend mee in de. PPO. Uh, uh, met zo'n uh, BMW. Oké, okay, en uh, hoe gaat het met hem? Nou ja, we hebben het natuurlijk aan behoorlijk goed gedaan. Je hebt straks aan het eind van de dag nog een uh, race hier. En dan gaan we kijken hoe dat uh, gaat lopen voor de Achtkef. Als het goed is uh, in mijn hoofd zitten, starten die race om half vijf. Dus uh, of we daar nog iets van mee kunnen pikken, uh, dat moeten we nog even gaan zien uh, met de vertraging. Maar uh, de laatste race van de dag, uh, BPO, daar uh, doet uh, Standvoert de aan mee. Hoe is het met de conditie van de baan met al die regen en die wind? De conditie van de baan nou, opzicht uh, ja het valt van mij uh, natuurlijk net wat je zegt, uh, wind hebben we ook. Uh, we hebben regen. Regen niet in dermate hoeveelheid dat het door en door en zijk nat is. En uh, de regen die valt zodra het even stopt met uh, spetteren, want het is meer spetteren. Als echt hard te regenen, Ja, het droogt die baan wel heel snel op weer uh, met de wind.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 ...naar het live verslag vanaf circuitpark Park Zalvoort... ...van Willem van Dezen en van Murray Head... ...en wat Night in Bangkok. Het heeft alweer het einde van het eerste uur van Zandvoort op zondag. Zometeen naar het nieuws en weer van drie uur... ...en Albert-Jan en ik en nog twee uur lang... ...met uiteraard heel veel finale races en andere onderwerpen. Graag tot zometeen.